I-Ask. Oké, okay, dan gaan we starten. Welkom bij, de bij het Bartimaeus vragenuur voor iPhone, iPod en iPad en iTunes en I weet ik veel van 15 juni 2012. Wat gaan we doen vandaag? Uh, even denken hoor. Ja. Uh, eerst krijgen we de vragen van iAsk. Dan krijgen we een stukje van Tom over herinneringen. Dat is best wel een grappige app. Dan ga ik een stukje doen over Dropbox en ik ga een stukje doen over Captors, dat is een, uh, een taxi-bestelprogramma. En dan krijgen we de um, tips en trucs en andere zaken die men uh, te bedden gaat brengen. Er waren volgens mij niet veel vragen in e uh, ask Ben jij ze tegengekomen Tom? Nee, volgens mij niet. Ik zal voor de zekerheid nog even kijken. De enige vraag die uh, mij wel gesteld was, van, wil je een keer een programma doen waar je gewoon ook de setup van doet. Dus uh, eventueel met, met codes of met het invullen van een e-mailadres en het bevestigen met een mailtje, etc. Dat wil ik gaan doen met uh, proberen met dat captors programma. Ik weet dus echt niet of het heel erg toegankelijk is. Ik meen gelezen te hebben dat het wel redelijk toegankelijk was. Ik zag hem vanmorgen ook als uh, review op nu.nl. Die was waardig. Dus die kreeg ik eigenlijk als um, een vraag binnen of ik dat ik keer wilde doen. Maar dat doe ik dus als laatste. Want ik weet niet zeker hoe lang dat duurt. Als dat echt lang duurt dan maak ik hem niet af. En anders dan gaan we dat nu gewoon een keertje doen. Verder had ik uh, niet heel veel meer bijzonders. Uh, het lijkt erop dat het vraaguur wel door mag gaan. We hebben waarschijnlijk een manier gevonden om de kosten uh, te spreiden over ook een ander project. En dan dat andere project start nu dus dan gaat automatisch dat vraaguur op die manier ook door. Uh, ik ben samen met mensen aan het uitzoeken of we een lijstje kunnen maken van hoe vaak de podcasts gedownload worden... Uh, volgens Nens moet dat kunnen, dus dat uh, zullen we melden als we dat hebben. Of ben je dat al eventueel ergens tegengekomen, Nens? Je hoeft het niet tegen te komen, ik kan dat gelijk inzien. Kun je wat getallen roepen over een aantal podcasts? Dat vinden we denk ik wel leuk. Dat, uh, is dat goed als ik dat even aan het eind doe, dan zoek ik hem even op. Ja, natuurlijk. Het helemaal top. Oké, okay. dan bewaren we die nog even. En dan gaan we verder met Tom over een stuk over herinneringen. Tom, ga je gang. Oké. Okay. Herinneringen Is verschenen in iOS 5. Uh, ik dacht aan het eind van de ochtend van... Jongens, dat doe ik wel even. Dat denk ik wel vaker. En in dit geval was dat helemaal niet zo. Want dat appje... Ik heb me eigenlijk weer eens door Apple laten verrassen... Want dit appje, dat kan namelijk veel meer dan dat ik dacht. En misschien zijn er onder jullie ook wel mensen die uh, zoiets hebben van, inderdaad, dat appje kan veel meer dan dat ik dacht. Oké, okay, ik ga eerst een, een beetje een korte beschrijving ervan geven. Uh, herinneringen, de naam zegt het al, je kan een uh, herinneringen maken. Um, dus uh, eigenlijk, uh, het, is, het is niet een agenda, maar het lijkt er natuurlijk wel een beetje op. Hè. Je hebt ook appjes als taken en zo, waarbij je dus iets in kan zetten dat je voor een bepaalde tijd moet hebben gedaan. Als je naar het appje herinneringen kijkt, dan um, zie je dat er standaard uh, twee herinneringslijsten zijn. De herinneringen worden uh, zeg maar opgeslagen in lijsten. Standaard zijn er al twee lijsten, de eerste is voltooid, daarin komen de voltooide herinneringen, vol, vol, voltooide herinneringen terecht, dit knip ik er straks uit, dus daarin komen de voltooide herinneringen terecht en een basislijst die herinneringen heet. Je kunt zelf lijsten maken, bijvoorbeeld een lijst die je werk noemt of een lijst die je privé noemt. Op het moment dat je zelf een lijst aanmaakt, verschijnt er in instellingen uh, en dan e-mail, uh, agenda's en contacten verschijnen wat dingen die met herinneringen te maken hebben. Onder andere de standaardlijst waarin een herinnering moet worden geplaatst. Oké, okay, dit zie je nu nog niet, pas als je zelf een lijst hebt aangemaakt. Ik zal even mijn computer wat zachter zetten. Um, je kunt dus naar je herinneringen kijken op basis van lijsten. Dus je kiest een lijst en dan kijk je welke herinneringen daarin staan. Je kunt ook op basis van datum kijken naar je herinneringen. Je kunt dus inderdaad een herinnering een datum geven. Dat is een datum waarop de herinnering verloopt. En uh, je krijgt dan ook een melding als je verloopt. Verder kun je ook nog een herinnering koppelen aan een locatie. Ik ga dat straks eens even proberen. Ik ga een herinnering uh, maken waarbij ik uh, Dirk moet bellen. En ik ga aangeven dat ik dat op donderdag zeker moet hebben gedaan of moet doen. En dat ik het moet doen als ik op kantoor kom. Dus dat is onze nieuwe locatie op de Kramlaan. Ehm... Um, Verder gaan we nog even kijken wat ik uh, ondertussen allemaal tegenkom. Ik ga in ieder geval nu eerst even... Contacten. Agenda. naar het, het appje toe. Ik hoop dat het zo goed te horen is, want ik heb een... Ik doe het even met het toetsenbord. Lief. Nou. Pagina 2 van 4. Beeldmap. Twee apps. Herinneringen. Snowflip. App. Herinneringen. Herinneringen. Don't agenda. Klop. Toonagenda knop. Dat komt, die knop staat nu helemaal bovenaan, maar dat komt omdat ik uh, de knop Datum heb geactiveerd. Ik ga dus even nu naar rechts. Lijst, top Eén van geselecteerd. Datum, twee van twee. Dat zijn dus twee tabbladen. Ik pak lijst, even Lijst-tab. Geselecteerd. Oké, okay, nu is Lijst geselecteerd en nu is de bovenste knop op mijn scherm toonlijsten. toonlijsten. Als ik deze knop aantik, dat ga ik even doen. Gereed, knop. Een gereedknop. Een gereedknop. Lijsten. Context. Wezig. Knop. Ik zal even de spraak wat langzamer zetten. Taal. Volume. Spreeksnelheid. 30. 25 procent. 20 procent. Oké. Okay. Zoek in herinneringen. Wezig. Knop. Een wijzigknop. Zoek in herinneringen. Zoek voltooid. Knop. Herinneringen. Tekstveld. Tekstveld. Dit zijn mijn lijsten. Als ik nu hier op klik op werk, dan ga ik meteen naar de lijst werk. Dat is één manier om van lijsten te wisselen. Ik ga eventjes hieruit terug. Gereed. Knop. De lijsten. Knop. Um, de lijsten staan op pagina's naast elkaar. Pagina 3 van 3: Dat is de lijst werk. Pagina 2 van 3. Dat is de lijst herinneringen. Pagina 1 van 3. Dat is de lijst voltooid, als het goed is. Ik ga even kijken. Dus ik lees gewoon het scherm nu uit. Geselecteerd. Lijst. Datum. Voltooid. Lege lijst. Je hoort het al, de lijst is leeg. Pagina 1 van 3. Aanpop. En meer heb ik niet. Ik ga naar pagina 2. Dat hoopte ik tenminste. Moet ik het wel goed doen? Oké. Okay. Zo, lijsten. Geselecteerd datum. Dat werk. Voeg herinnering toe. Ik ga nu een herinnering toevoegen. Do no voltooid. 0 no voltooid. Dat laat hij altijd zien. Nieuwe herinnering. Pagina 3 van 3. Oké. Nul. Voeg herinnering toe. Ik ga een herinnering toevoegen. Nieuwe herinnering. Pagina 3 van 3. Nieuwe herinnering. Snel navigatie aan. Uh, het zou toch mooi zijn als ik nu... No vol. Nieuwe herinnering. Als ik nu ook iets kon tikken. E. DERK BELLEN. Oké, okay, heb ik gedaan. Snel navigatie uit. Volgende kant van document. D. D. Oh, ik snap even de snel navigatie. Je zult wel horen dat ik. Pagina 3 van 3, nieuwe. Nul. Voltooid. Voeg herinnering toe. Werk. Gered. Knop. Oké, als het goed is, dus is hij er nu, dus ik ga even Tot kijken. Geselecteerd. Lijst. Datum. Werk. de herinnering toe. No. Voltooid. Dirkbellen. Niet aangekruist. Dirkbellen. Niet aangekruist. Als je dit vakje aankruist, dan verhuist hij naar de voltooid lijst. Dirkbellen. Nieuwe herinnering. Text. Je hoort nu ook bellen Als ik hier dus nu op klik, op enter. Titel, annuleer. Dan zegt hij al details. Details annuleer. Titel, Detail. komt uit. Gered. Knop. Een gereed. Een gereedknop. knop. bellen. Tekstveld. Dat is het tekstveld. Herinnering. Nooit. Herinnering. Nooit. Als ik hier nu op klik. Herinnering annuleer. Knop. Herinnering. Context gereed, knop, op een dag, schakelknop, uit. Op een dag, die zet ik aan, die knop. Uit, uit. Op een locatie, op een dag, schakelknop, uit. Hé, hey, hij wil niet aan, dat zou hij wel moeten doen. Op een dag, schakelknop, aan. Zo, nou doet hij het wel. Vrijdag 15 juni. Uh, dat kan ik pas op donderdag doen, dus dat is de 21ste. 25%. Um, even kijken waarom hij dit niet doet. Koopregels, woorden. Tekens, taal, volume. Spreeksnelheid. Koopregels, woorden. Tekens. Hmm. Op een locatie. Vrijdag 15 juni 2012, 16. Op een dag. Schakelknop aan. Vrijdag 15 juni 2012. Geselecteerd. Vrijdag 15 juni. Op een locatie. Vandaag. Kies een onderdeel. Aan. Nu kan aan ik er al veranderen. Ik 16. moest even doorgaan. 1829 21 juni 16. Kies een onderdeel. Aan. Uh, ik wil dat ochtends vroeg doen. Dus ik doe maar even om. 12, 12 09 00. Kies 9, 10, 0, 0. 1, 1. Op een onderdeel. Geselecteerd. Donderdag. Op een locatie. Nu selecteer ik de locatie. Huidige locatie, locatie bepalen. Knop, geselecteerd, als ik vertrek. Je kunt ook nog ge aangeven of je uh, dat bij vertrek moet doen of bij Als ik aankom. Als ik aankom, ik wil het bij aankom, dus dat selecteer ik nu. Geselecteerd, als ik aankom. Als ik vertrek. Huidige locatie. 039 22. Dat is mijn huidige locatie. 48. Hier tik ik op. En wat er nu gebeurt locatie. is dat ik in mijn. Terugknop. Locatie. Geselecteerd. Huidige locatie. kies adres Kies adres. Alle contacten. Nu kom Kies ik in contacten. mijn contactenlijst. Alle contacten. En ik ga even snel. Die ik ga hem even stilzetten. Ik ga even, voordat ik iets zeg, ik ga even snel nu naar het adres van Bartimeus. Wimmen, afspied en opzet was Bart Bobastian. Bartimeus Bart. Bart. Bart. Utrecht. Bartimeus Utrecht. Locatie. herinnering, Terugklap. Even kijken of nu alles goed is. Locatie. Huidige locatie. Geselecteerd. Kiesadres. Christian. Uh, huidig geselecteerd. Kiesadres. Christian Kramlaan. 23571 Acts Utrecht. Nou, Nederland. Dat zal vast wel goed zijn, dus we kunnen nu gewoon terug. Herinnering. Terugklappen. Herinnering. Als ik vertrek. Geselecteerd als ik aankom op 21 juni, wordt u hier dan herinnerd als u op deze locatie aankomt of uiterlijk om negen op die dag. Dus als ik op die locatie aankom, ik heb nu beide namelijk uh, aangegeven dat ik dat wil. Als ik op de locatie aankom gaat hij iets zeggen dat ik Dirk moet bellen. Want als het goed is, is dat natuurlijk om half negen als ik me aan de regels hou. Um, als ik daar niet op gereageerd heb, gaat hij dat om negen uur nog een keer tegen me zeggen. Annuleer. Gereed. Knop. Een gereedknop. Dat is dus een manier om een herinnering te maken. Als ik, ik zit nu weer in dat details uh, um, veld waar je dus um, allerlei dingen die met deze herinnering in deze lijst de lijst werk te maken hebben. Kerkbellen. Herinnering Herhaal Toon meer. Toon meer. Dat is ook nog een interessante knop, want hiermee kun je prioriteit. de prioriteit aangeven. Prioriteit. Geen. Lijst. Werk. Lijst. Werk. Als ik hierop klik, kan, kan ik deze herinnering naar een andere lijst verplaatsen. Notities. Ik kan er nog een notitie aan hangen waarom ik Dirk nou zo nodig moet bellen. Tekstveld. Je hoort dat ook. Tekstveld staat daar. Verwijderen. klopt. En ik kan hem verwijderen. Annuleer. klopt. Ik doe hem even annuleren, want ik doe hier verder niks mee. Uh, oh, nu doe ik, gooi ik hem helemaal weg, ben ik bang. Doe no, Voltooid. Grijp. Kijkbellen. Niet aangekruist. Derek Bellen is nog steeds niet aangekruist. Nieuwe herinnering. Textveld. En ik kan weer een nieuwe herinnering maken. Ik ga nu even naar boven in mijn scherm. Toonlijsten. Toonlijsten. Lijsten. Um, daar gaan we nog even in. Voltooid. Knop. De voltooide lijst. Herinneringen. Tekstveld. Werk. Te herin. Voltooid. Zoek een wijzig Knop. Een wijzigknop. Hadden we daar al van het begin van mijn verhaaltje gezien, gereed? Zoek in herinneringen, voltooid. Knop: verwijder herinneringen. Schakelknop: uit. Verwijder herinneringen. Herinneringen. Tekstveld wijzig volgorde herinneringen verwijderwerk, schakelknop werk, tekstveld, wijzig volgorde werk, knop, maak nieuwe lijst aan tekstveld, nou je hoort het al je kan hier dus uh, lijsten verwijderen de naam van lijsten wijzigen en eventueel nieuwe lijsten aanmaken, lijsten, context ik ga eventjes kijken knop. en de gereedknop. Um, ik ben ongetwijfeld in mijn snelle spoor speurzocht een paar uur geleden nog een aantal dingen vergeten maar ik moet je eerlijk zeggen dat uh, ik uh, hier aan begon met een idee van nou, uh, simpel appje, aardig, maar ik, uh, ik word hier best wel redelijk enthousiast van en ik denk ook dat ik dit ga uitproberen in ieder geval, maar dan ook zeker zal gaan gebruiken. Uh, nou, maar even tot zover. Ja, hartstikke mooi Tom. Ja, dat ding dat kan inderdaad echt veel. Ik had nog wel even een vraagje. Hoe kwam je aan dat Kramlaan adres? Of had je dat uh, bij je Bartimaeus contact ingevuld? Ja, uh, je moet dus wel, als je daar gebruik van wil maken, dan moet je wel zorgen dat in je contacten uh, de, de adressen allemaal gekeurig zijn ingevuld. Oké, okay, dank. Zijn er nog verdere vragen of opmerkingen? Je kunt niet een handmatige adres opgeven. Moet het adres in de contactenlijst staan? Ja, daar was ik ook naar op zoek geweest Robert en ik uh, kon het op de iPhone niet vinden en ik heb ook even nog in de handleiding gekeken, die iOS 5 handleiding, maar daar stond het ook niet in. Dus ik denk inderdaad dat je een, uh, alleen maar een huidige locatie of een adres kunt gebruiken uh, uit je contacten. Ja, want ik gebruik soms mijn huidige, huidige adres vaak, maar uh, ik dacht ook dat het alleen kon. maar je kunt dus uh, natuurlijk het uh, adres in contact zetten. Bedankt. Geen vragen meer, Dirk, dan aan jou de microfoon. Oké, okay, dan ga ik eerst uh, het ding lokken en ga ik verder met het Dropbox verhaal. Verlaat meneer Palk, gebruikers dubbele puntstructuur, neergaat u van niet zo pas Robert op het niveau, participants haak je over, haak je sluit Stil maar, stil maar, stil maar. Oké, okay, Dropbox. Ehm um, Dropbox is in feite een, een internetopslag cloud eigenlijk een internetopslagserver, waar voor allerlei uh, platforms een Dropbox-app, programma, ding geschreven is. Dus Dropbox is er voor pc, het is er voor Mac, het is er voor Android, het is er voor Apple. Het hoofddoel van Dropbox is het synchroniseren van bestanden. Als je dus op een device een bestand plaatst, wordt dat gesynchroniseerd met de server en van daaruit automatisch gesynchroniseerd naar de andere, andere devices. Algemeen vindt men het toch niet het meest veilige opslagmethode, want het is uh, een gebruikers uh, na nou, een wachtwoordcombinatie ...en er zit verder geen enkele andere controle op... ...dus ik zou het niet al te vertrouwelijk spul opzetten... ...maar als communicatieding tussen... Uh, ...wat aantekeningen die ik thuis maak... ...of eventueel op mijn werk maak... ...vind ik het een prachtige optie. Als je de Dropbox-app start... Eens, ...dan... Kom hier... apps dan... 3. ...geselecteerd, Dropbox, dan... 1 van 4. Kom je vier tabbladen tegen. Het linker tabblad is Dropbox. Favorites, top 2 van 4. Favorites. Uploads. Top 3 van 4. Uploads. Settings. Top 4 van 4. En settings. Ik uh, kijk bij nieuwe apps tot het eerst even in de settings. Ik weet niet of waarom of wat kan die en waarom. Settings, top. 4 van 4. 15 uur 21. En ik vroeg de koptekst op en ik veeg naar rechts. Dropbox help. Dropbox help, nou dat is een verhaaltje over de Dropbox, niet heel erg uitgebreid. Adversion 147. 4, Kopt. E-mail, e de van de 5,6% of 2,5 gigabyte. Nou, dat dus wordt dus niet echt heel veel gebruikt. Opbreed, ook uh, je kunt het account upgraden, dat je 50 mb hebt in plaats van 5 mb, of 4 kHz, met nee, 2 mb geloof ik zelfs maar. Upload quality. Pascode lock of? Je kunt er een password lock opzetten op je iPhone, zodra je uh, dropbox binnenkomt. Upload quality. Upload quality. Upload, de Upload quality. Upload quality. Op original. High. Geselecteerd. Medium. Low. En daarmee. Uh, dat heeft betrekking op de foto's die je maakt met je iPhone. Als die op Dropbox gezet worden. Settings. De Uiteraard voor de documenten en dat soort dingen worden original erop gezet. Pascode lock. Op. Low. storage. 500 megabyte. Hoeveel uh, storage die op de uh, iPhone mag gebruiken? Nou, dat is 500 MB. Dat is een mooie klap documenten. Het is niet echt heel veel aan mp3 of muziek. Dan. Bah, ook nog wel een paar honderd nummers, denk ik. View intro to Dropbox. Dat is dus lastig te aan View intro to Dropbox, zegt hij daar. En dat is een verhaaltje hoe de Dropbox werkt. Tel friends about Dropbox. Tel friends about. Send feedback. Send feedback. Die blijft het een leuke optie vinden van apps. En je krijgt ook de indruk dat het redelijk snel bij de developers terechtkomt als je hier wat schrijft. Een link iPhone voor een Dropbox. Een link iPhone. Nou ja, als je een... Uh... De eerste keer op auto zet, moet je een e-mailadres inzoeken en dus dan link je hem met de Dropbox. En je kunt hem dus ook weer uit de Dropbox halen. Dropbox, dan één van 4. Oké, okay, dat waren de settings. De tapjes komen nu aan bod. Dit is de Dropbox-tap. Dropbox. 1 van 4. Dropbox, context. Edit, knop. De edit-knop, daar komen we straks op. Search die Dropbox... Search my Dropbox, daar kun je delen van wo kun je woorden inzetten. En dan gaat hij kijken of er bestanden in staan waarvan de namen voldoen aan de zoekwoorden. Astest Audio Man. En dit zijn de mappen, die kun je dubbel tikken. En als je een mapbox dubbel komt er een Dropbox terugknop, dat is een soort route map. En dan krijg je hier dus Search this folder. wat hier overeenkomst uitleen hulpmiddelen naar 10 oktober 2011 projecten. En daar kun je ook weer submap en submap in hebben. Dat is de mappenstructuur van Dropbox. Geselecteerd. Top Drop favorites. Top 2 van vier. De favorites. Dat is een kort lijstje, ik gebruik hem. Your favorite sentie, start je word favoriete files. Favorites zijn safe voor offline access. Er roepen Je kunt hier dus door je map heen bladeren en zeggen dat je hier van een bestand een favorite wil maken. En dan kun je dus dwars door je dropbox heen uh, bestandjes aanwijzen als favorite. En die staan dan hier in een snel toegankelijk lijstje. Ja. Favorite sentie. Dacoert favorieten files. Favorites are received for offline executive. Favorites and deep. edit. Grijs. Favorites. Context. Update al. Grijs. Knop. Frits. Edit. Grijs. Knop. Oh. Favoriet Dropbox. Dan. Een van vier. Geselecteerd. Favorites Dropbox. van vier. Ik zie even. Oh nee, je kunt hem, als je een bestand hebt, kun je hem in de favorites zetten. Dan komt hij hier terecht. Dat zal ik straks nog wel even laten zien, denk ik. <totstuken> Ik ga hier nog even terug naar de Dropbox tabblad, want ik was het edit ding vergeten, zag ik. 15 uur 25, edit, edit, knop. Die doen we dubbel tikken, dan wordt die een done. Search this folder. Delete overeenkomst, uitleen hulpmiddelen, 1 oktober 2011. Overeenkomst, uitleen, delete projecten, schakelknop, Uitzen. En op die manier komt er dus voor ieder ding een delete ding te staan. Dus een delete schakelknopje als je die aanzet en je gaat naar dun, dan gaan de bestanden weg. Of de mappen. Knop. Edit. Uploads, top. Uploads. Geselecteerd. Uploads. Het upload. Knop. Het uploads, kun je nieuw maken. Recent. Context. Recent uploads. Zelf auto mag op de weg in Evan één 20,5 kilobyte Upload en 10 mei 2012. 10. En hier krijg je een lijstje van uh, uploads. Dus een lijstje die vanuit deze Dropbox geüpload zijn. Naar de grote boze internet Dropbox. Dropbox, dan 1 van 4. Als je een bestand opentikt. Zelfrijdende auto mag op de. Rug. Die Zelfrijdende auto bijvoorbeeld. Zelfrijdende auto mag op de weg in Nevada dok. Uploads. De rugknop, share. Knop. Je kunt hem sharen, dan vraagt hij hoe je hem wilt sharen, als je die knop dubbel tikt. En. Attentie! All wat you like uw share this file. E link. Knop. Je kunt de link mailen. Copy link to clipboard. Knop. Je kunt een copy link to clipboard doen. Pensel. Knop. Daar laat ik straks nog een klein praktijkvoorbeeldje van zien. Zelfrijdende auto mag op de weg de vader. De vader. in Mevara, dock. Share. Knop. Knop. Export. En favorites. Knop. Die add-to-favorites, als ik die dubbel tik, dan kom ik die straks tegen in zijn favorites. Oh, er komt hier nou iemand binnen. De zeilen Oh nee. Ja. Die add-to-favorites, uh, add die um, kom ik straks tegen. Als ik hier op add-to-favorites tik, ik laat het wel even zien. En favorites. Knop. Hop. Zelfrijdende auto mag op de weg. En vader in de VS komen binnenkort zelfrijdende auto's op de weg. Nou moet je dus in het, in het lijstje van Favorites staan. Met export kun je het exporteren naar andere pla platformen. Naar pages. service. En dat is gewoon het hele lijstje van dingen die zo'n bestand kan... Uh, kan importeren, daar kan Dropbox heen exporteren. super Cancel. Cancel. Zelfs een auto mag op de Remove from Favorites. Knop. Export. Knop. Nou, als je een add to favorites hebt, heb je ook een remove from five favorites uh, erbij gekregen. Die heb je anders uiteraard niet. Als ik nu naar mijn favorites-tabblad ga. Knop. Eerst even terug naar. knop. Uploads. Zelfverrijdende auto mag op Dropbox. Dan Fritz. Fritz, stok. Fritz, context. Edit, knop. Zelfverrijdende auto mag op de weg in Nevada 1 Dok 20,5 km 10 mei 2012. 10, 2. Dat is mooi. Oké, okay. ik wil een kort voorbeeldje laten zien van de koppeling tussen mail en uh, Dropbox. En dan ben ik ook weer door mijn tijd heen, vind ik. Dus ik ga even naar mijn mail. Thuis, knap. Oh. Of telefoon. Mail 130. Die door dubbel tikken. Mail. Allink. 13. Lospussen. Dus ik heb mezelf zelf een mailtje gestuurd met een document eraan. Allink. link, lezer. Knop. Zoeken. Ongelezen. ongelezen Dirk van der Velde. De, de agresielezer. lezer. 15 uur 12. 1 bijlage. Die doe ik dubbeltekken. 1 van 32. Al ink. 12. De rugknop. Ik veeg hier. Ik pak even links onder op de vernieuwknop. En veeg één keer naar links. Dan kom ik bij de. Bericht. De update, lezer. 38,5 kilobyte Bij de bijlagen. Nu kan ik daar twee dingen mee doen. Ik kan hem tikken en dan komt er een taakknop. Ik kan hem ook tikken en vasthouden en dan kom ik direct in het menu. Nou, ik hoef verder geen preview van het document, dus ik dubbeltik en vasthoud. Attentie. Annuleer. Knop. Open met. Knop. Open met precies. Knop. Nee, dat wil ik niet. Ik wil een dropbox openen, dus tik ik de open met knop. Open met. Attentie, precies. Knop. Kreeg ik naar rechts. Voordrive, inprint server, quick-office, filer, ziet easy, FD. Dropbox. Knop. Er is overigens, hebben we bij een iPad wel eens een keer gezien bij een training, een limiet aan het aantal bestanden wat je hier uh, in dit lijstje kunt hebben. Of het aantal apps wat uh, in die open-met lijsten mag staan. Ik dacht dat er 10 was of zo. Kijk uit, right. Dropbox. Knop. Dropbox is goed door dubbel tikken. 32. Thuisknop. Dropbox. Jammer. Hoe staat destination voor de file upload? En dan wil hij weten waar ik dat wil laten. Ik ga naar rechts vegen. Dirk. De, jammer. Context. Pencil knop. Contains no folders. Create folder, knop. Dan kan ik een nieuwe folder creëren, een nieuwe map maken. Upload, knop. En ik kan een upload knop. Nou, dat doe ik. En dan staat hij dus in de Dirk slash jammer een map. Upload Koptekst. Dan kom ik in de upload koptekst. Upload Koptekst. Het upload, knop. Recent. De updating laser, 28,5 kilobyte nu 15 juni 2012 1531. Nou, hij lijkt helemaal geüpload. Ik doe de dubbeltikken. De updatzylaser, toch, nuclo ads, de luchtknop. Ik ga naar de share share door dubbel tikken. Attentie. Hoe voet toe URL naar te vinden. Ik zeg copy to clipboard. in de link. Copy link to clipboard. Knop. De update laser. lekker. In progress. Dan zegt hij in progress. Generating link. Generating link. Als je een instelling in boven Dus als daar 100%. Dit getal kun je niet aanpassen. En nu is die twee keer naar links klaar. Dan aan de punt Ja. Nou, en nu kan ik bijvoorbeeld uh, ergens heen gaan. Of naar notities, naar Twitter, naar. Rupert maar? 12 nieuwe onderdelen. Of ze helemaal 16. Ik ga ik even naar een notitie. Nee, laten we het gewoon eens even modern, laten we maar modern doen. Ik ga het Twitter. Sociaal. Twitter. Dat verdient die app wel dat er nog een tweet aan gewaagd wordt. Jammer. Hm. Twee Skipper. Twee keer. Twee LinkedIn. Twee Twee Twee Tweede list. Tweede Even kijken welke account ik ben. Dat duurt soms even. Account. je accounts Ik ga even naar mijn eigen account toe. Dit is het ICTF voor VIP-account waar wij ook mogen posten. Dirk Dijkstraets, Dirk van der Veld. Dirkstraits. Dirk Dirkstraits. Dirk Knop. Dirk Compose. tekstveld bereikbaar tekenmodus nu ben ik even het gemakkelijk om hem op mijn toetsenbordje te zetten het is echt echt een prachtige prachtige a g i d c a r d prachtige Deze. nou ik kan niet meer typen vandaag a d A, Spak B. B. A. a, Onderkant van het document. Ik draai nu de rotor naar wijzig. Woorden. Wijzig. met wijzig. En ik veeg naar. Selecteer alles. Selecteer. Plak. Plak. doe ik dubbel tikken. En daar krijg ik zo'n verkorte link die is gegenereerd binnen de Dropbox. En ik ga naar Send. En op die manier heb ik dus een tweet gepost met een link erin die door Dropbox is gegenereerd. Wow, oh, wow. Oh. Oké, okay, dit was het even over Dropbox. Misschien zijn de vragen misschien niet. Ik zou zeggen brand los. Moet ik even... de. Dirk, kan je met je Dropbox op je PC en op je iPhone dan eventueel ook iTunes omzeilen om muziek dan wel boeken in de iPod te krijgen? Ehm um... Het goede antwoord is ja en nee. Uh, ja, je kunt uh, muziek en uh, dat soort dingen op die manier in je, op je iPhone krijgen, maar dan kun je ze alleen maar binnen Dropbox afspelen. Dus Dropbox heeft een eigen muziekafspeler en een eigen uh, audioboekenafspeler. Dus je kunt er niet echt een, um, muziek mee in je iPod krijgen, zeg maar, in je muziekdeel van je iPhone. Uh, dan nog even iets anders. Ik ben een fanatiek Dropbox gebruiker. Maar meer op de PC dan op de iPad moet ik zeggen. Daar gebruik ik hem wat meer passief. Uh, waar ik veel gebruik van maak is dat ik een map deel met anderen. Je kunt dus een, uh, een bepaalde map aanmaken en daarvan zeggen die wil ik met Jan, Piet en Klaas en niemand anders delen. Die moeten dan dat verzoek accepteren. De vraag is, kan ik dat op iPad ook doen of moet ik dat uh, per se met mijn pc doen? En het tweede, dat ligt in het verlengde daarvan. Er is uh, in de mappenstructuur van Dropbox, een map public, uh, daar kun je een bestand aanwijzen. En heel eenvoudig een link uh, op je clipboard zetten. Die je vervolgens in een mail plakt uh, en die je naar een groot aantal mensen toestuurt. En zegt van: download die maar. Ook daar maak ik nog alles gebruik van. Ik vraag me af of dat ook uh, op iPad of iPhone makkelijk kan. Ik doe dat meestal dus met de PC. Maar het zou best eens kunnen dat ik dat op iPad zou willen doen. Ja, dat public systeem werkt wel. Dan kun je dus die share toepassen die ik uh, net liet zien. En, um, Wat was jouw eerste vraag ook alweer? Sorry, ik was, jouw eerste vraag was ik even vergeten. PC, Dropbox? Nee, weet ik niet meer. Oh ja, of je, je mappen kunt delen met verschillende mensen was dat. Nee, dat moet je dan op de site doen. Maar als je met een iPhone naar uh, Dropbox.com gaat, krijg je wel de mobiele versie. Die is redelijk compact en redelijk overzichtelijk. Oké, okay, dat is helder. Bedankt. Nog meer vragen? Anders dan ga ik mij in het avontuur van Capster storten. Kees, ik gebruik Dropbox ook al een aantal jaar. Ik vind alleen het uploaden erg traag. Dat doen ze expres omdat het gratis accounts zijn. Wij Nederlanders willen echt alles en we willen het nu en we willen het snel. Uh, als je een account koopt bij Dropbox is dat uh, aanmerkelijk beter. En dat geldt ook voor het downloaden trouwens. Ik dacht uh, even een of andere development dvd voor <laughs> een ontwikkelaar klaar te zetten. En daar heeft hij echt geloof ik vier dagen over geüpload en vier dagen over gedownload. Die had ik beter kunnen gaan brengen. Ja, dat is natuurlijk waar. Uh, wat ook nog wel aardig is, moet ik zeggen. Uh, want jij hebt maar 2 gig. Ik geloof dat ik inmiddels acht, acht, bijna 9 gig heb. En dat komt omdat ik uh, ben ingegaan op hun aanbod. Uh, dat is natuurlijk heel slim door uh, een bericht te verspreiden onder mijn uh, adresboek uh, participanten van jongens als jullie nou uh, ook op Dropbox komen dan krijg ik uh, uh, iets van 500 uh, megabyte ruimte erbij. En er is een aantal mensen die daar op zijn ingegaan en dat betekent dus dat elke keer wordt je Dropbox ruimte weer opgehoogd. Ik zit nu inderdaad aan, uh, aan 9 gig, dat is ruim voldoende voor wat ik ermee doe. Nou, Alwien, die inderdaad toen op jouw uitnodiging is ingegaan. Ja, waarvoor nog steeds, hartelijk dank. Ja, die mannen van Dropbox hebben een uh, slim concept. Er zit ook wel wat mare aan overigens qua beveiliging. Uh, ja, wat ik aan het begin al zei, ik zou er niet heel veel, vertrouw, heel veel vertrouwelijk materiaal neerzetten. En uh, de andere kant is, als je hem te heftig gaat gebruiken, dat hebben we bij Ton keer gehad, toen... Uh, verspreiden we deze podcast nog via een Dropbox-link van Tom. En dat ging ook echt helemaal niet goedkomen. Dan krijg je gewoon drie dagen straf. Dus we zijn wel streng. Okay, ja, oké. Okay. Maar jongens, er is ook een andere tegenaan. Hè? Skydrive, hè. Van, uh, uh, Skydrive van Microsoft. Dropbox en Microsoft, die uh, proberen elkaar een beetje... Uh... Nou ja, je weet wel. Ja, er zijn een heleboel van dit soort diensten. Uh, maar het leuke van Dropbox is, is dat hij heel erg multiplatform is. Dus voor alles wat uh, zich computer noemt is er wel een Dropbox client zo ongeveer. En dat is het makkelijke ervan. En ik vind het uh, erg handig voor iPhone, voor het, wat ik dus net liet zien, om een uh, uh, document wat ik aan de mail krijg en als ik dat, daar een link van in een tweet wil hebben, dat dat op deze manier te doen. Oké, okay, ik ga me in het capster verhaal storten. Je gebruikt een een Het capsterverhaal is uh, bedoeld om taxi's te bestellen. Vijf van vijf. En dan moet ik ook een account aanmaken. En, ja, waarschijnlijk kunnen jullie nu al naar huis De meesten weten dat uiteraard wel. We hebben dat al heel vaak gedaan. Maar goed, er zijn dus ook luisteraars die. Dat toch nog eens een keer gedaan willen hebben. Nou dat kan. Berichten. 18. Dit staat op mijn derde op mijn derde scherm. Nederlands. Telefoon. Pagina. Raadnetto. Kapstertaxi. Ik tik hem dubbel. Tegen mij, hm, dit is niet echt heel erg omgevend. taxi, raad met al. Komstur taxi, ze vliegt er tussen nu gewoon uit. als hij nu niet start, dan kan ik proberen om hem een keer uit de app te gooien. Knop. Of hij moet nu Knop. liever geworden zijn. Vrom. Knop. Van. Zo. Knop. Ja. Via. Schakelknop. Uit. Rita aanvragen. Knop. Even kijken. Toen ik hem vanmorgen startte, moest ik nog een account aanmaken. Dus dat is niet gebeurd. Mijn ritten. En ik weet niet waarom. Knop. From. Knop. Knop. Knop. Vak. Knop. knop. knop. Toer. Knop. Feedback. Knop. Over deze applicatie. Algemene voorwaarden. Heb je vragen of opmerkingen en wil je onze klantenservice help stellen? BTM euh, Pokkel. Nee, hij gaat dus niet meer terug dat account voor mij aanmaken. Dat is wel heel jammer. Want dat lijkt erop dat ik de app dan niet kan gaan gebruiken. Dat is een close-knop rechtsbovenin. Goed, dan doen we hem zonder account. Het gaat even om het idee. De tabbladen die we hier hebben, we hebben bovenaan een aantal ongelabelde knoppen waarvan links de settingsknop is, het menuknop wat ik net niet zien. Drie van drie streepjes. Knop. En onderin heb je twee tabbladen. Ritaanvragen. aanvragen. Knop. Rit aanvragen en ben ritten. Knop. Ja, ritten. Ze, ze zeggen dat ze knoppen zijn en dat zijn ze eigenlijk ook wel, maar ze worden gebruikt als, als een soort tabbladen. Parties. Haakje openen. Elf haakje sluiten. Geopend. Okay. Ritaanvragen. Oh. Nou, ik ga de rit aanvragen, ga ik dubbel tikken. Ritaanvragen. From. Oh. Knop. Zoek van boven naar beneden. From. Do. Kijk. Via. Schakelknop. Uit. Door. Ritaanvragen. Knop. Oh. Nou, hij heeft toch geen rit aanvragen, die lege lijst slaat hierover. Dan ga ik voor From. from. Die doen we dubbel tikken. Knop. Zoek slash adres. Text, search address, adres adresblok. Knop. ET in kaart. urpel. Uh, knop. Je hebt een knop om van de, de kaart te kiezen. Lege lijst. En als je wat gaat tikken, Knap. dan gaat hij de lijsten aanvullen. Zodat je dus je adressen kunt vinden. Knop. Knop. Nou. Lege lijst. WT in Tonkaart. Search adres adresblok. Knop. Zoek slash adres. Tekstveld. Um, ik kan nu tikken. Tekstveld. Bewerkbaar. Zoek slash adres. Tik ik Oude Noord in. Als je gewoon een straatnaam tikt en er zijn er niet al te veel van, dan maakt hij daar gewoon een lijstje van. En dit van Ouder Noord Utrecht Nederland. Die ga ik dubbel tikken en dan neemt hij hem over. Nu krijg ik als het goed is een naam. Je wilt van Ouder Noord. Textveld, Hij wil ook nog een nummer hebben. Das Sie in der ja. Noord, Utrecht, Nederland. Hmm, ik wil naar de Don, bijvoorbeeld. Grijs. B BT in Tonkaart, eppel. Aan noord, Utrecht. BT in Tonkaart, Search adres of adresblok. zoek adres, tekstveld. Ik dubbelklik hem weer om te bewerken. Tekstveld bewerkbaar. zoek hoofdletter D. I o, O M, M. Kijk of die zo slim is. Tekstveld. Dus nu veeg ik naar rechts, Uit dat tekstveld. Search adres, adres. WT in Donkar. Domdoren, Domplein 21, 1512 Utrecht. Nou ja, zeg, daar wil ik naartoe. Dus doe ik hem dubbel tikken. 15. Search je dress. Ang. 21. Search your dress Utrecht. Julian. Ja, dat wil ik niet. Ais, uh. knop. Tijdstip. I just, knop. Tijdstip. Nou, dat wil ik uh, AS, dus. Asap. Tijdstip. Aantal personen. Rit aanvragen. Nou, rit aanvragen. Nu krijg ik als het goed is ook een prijs. En dan kan ik kiezen met uh, betalen tussen eenmalige machtiging of een creditcard. En dan, dan krijg ik een nummer teruggestuurd. En dat nummer is dan uh, een akkoord voor de chauffeur dat die rit betaald is. Je wilt wel. Het is dat het hele scherm is ingevuld. Dan even kijken wat hij erbij gedaan heeft. Tot 21 Searching Utrecht, de Vian. is nu. Acht op. Er ja, wordt nu wat trager. Hij is al hard aan het zoeken, zijn hard Had aan het zoeken zijn, denk ik. Oh, je, moet je. je kunt het wel. 30%. Ritten. Oh. Ik heb nu schijnbaar een nieuw scherm gekregen. Ritaanvraag 15. 17 juni. Nu. Testing. Aries. Grijp best nu. 7, 15. een onderdeel. Aanpasbaar. 55. Aantal personen. 30% aanpasbaar. WTN, op Knop. Ga. Ik wil een aantal personen aangeven, maar dan duurt het nu wat te lang, denk ik. En dan komt hij straks terug met een keurig ding. Uh, hoe ik wil betalen. En met dat nummer. Dus op, dit, op deze manier kun je denk ik... Uh, Zeker als die stem hem niet zo vertraagt als wat hij hier af en toe doet... Uh, ...toch wel op een snelle manier een taxi bestellen. Zonder dat je altijd cash en dat soort benden uh, bij je hoeft te hebben. Oké, okay, dat was het voor, uh, voor dit appje. Ik uh, geef de microfoon vrij voor vragen. Hoe weet je met welke taxionderneming je rijdt? Deze doet het voor uh, Connection in, in Utrecht in ieder geval. Dus ik denk dat je alleen met Connection Taxes kunt rijden, dat weet ik niet zeker eerlijk gezegd. Dankjewel. Als je aan het begin, waar je net was, of bij je een rit invoeren, daar heb je twee knoppen staan. En één van die twee, dan vraagt hij nieuwe onbestaande gebruikers. Dan kun je een, uh, een nieuwe gebruiker invoeren. Ik heb het geprobeerd, ik, ik kreeg het laatste stukje niet gedaan. Ik kwam elke keer bij die algemene voorwaarden uit. Moet, ik geloof ook dat je wachtwoord cijfers moet zijn. Daar kan ik op een gegeven moment ook achter. Ja, dat begint, dat verloopt een beetje rommelig. Dat had ik al wel gezien. Vandaar dat ik het hier ook eigenlijk had willen doen, maar het gaat nu wat lang duren, denk ik. Uh, nee, ik, ik, weet, ik, ik weet niet of je wachtwoord cijfers moet zijn. Wat ik wel weet is dat je moet koppelen aan je telefoon. Via een of andere code die je of per sms of per mail binnen kunt krijgen. Ja, dat klopt. En die kreeg ik dus niet ik had een Daar kwam ik dus goed niet doorheen. Hij zei van, uh, vul de code in die je via sms krijgt. Maar omdat ik geloof ik niet de voorwaarden goed kon accepteren, kreeg ik die sms-code niet. Ik zal er maar even voor je te kijken en dan, uh, dan meld ik mij. Want dat stukje had ik nog niet gezien. Daar had ik ze doorheen gevlogen. Ja, ja, op de eerste twee knoppen op het, op het begin, begin scherm, één van die twee... Uh, daar kun je naar dit terugkomen, bij nieuwe gebruiker of bestaande gebruiker. Oké, okay, ga ik naar kijken. Nog andere zaken. Gaan we door naar het volgende deel en dat is uh, uh, tips, trucs en alle grappige dingen uit de chat. Ik uh, heb zelf niet zo heel veel nieuw gezien overigens aan appjes. Aan uh, en ben eigenlijk ook geen nieuwe dingen tegengekomen. Heb ik vanwege ook niet zo heel veel tijd gehad. Want ze hebben in wijsheid bedacht dat wij op Batmeeën toch 100% moeten registreren. En dat is toch even wennen om dat in je tijd uh, van de week te verringen. En we hadden vandaag geen internet hier, dus ja, dat was een beetje lastig om daar. Uh, uh, ...allemaal nieuwe dingen nog uit te gaan zoeken. Misschien even jullie nog. Nou, echt iets nieuws zou ik het niet willen noemen. Zeker geen nieuwe app. Maar ik wou toch wel even kwijt. Al wie weet ervan. dat wij toch uh, een kleine doorbraak hebben bereikt. voor wat betreft uh, het toegankelijk krijgen. van uh, e-books. Je weet, uh, er zijn uh, diverse soorten e-books. Uh, al dan niet in het EPUB-formaat. Haal je ze via de Apple Store binnen, dan is er niks aan de hand... ...want dan kun je ze eigenlijk altijd lezen met iBooks. Ga je naar een andere site, zoals ik zo dom was te doen... ...je hebt zo'n site ebooks.nl en daar staan er ik weet niet hoeveel honderden op... ...en ik kwam daar een boekje tegen, dat wilde ik graag hebben... Uh, ...kostte gelukkig niet zoveel, uh, dus dat had ik opgehaald... Uh, ...in de veronderstelling dat ik daar wat mee zou kunnen, niet dus... Nou, een eindeloos heen en weer gemaild ook met mensen in het forum. Nou blijkt dat je, uh, als je Adobe Digital Editions hebt, want er zit dus een DRM beveiliging op. Hè? Een Digital Rights Management beveiliging van Adobe. Um, dus je moet bij Adobe een account aanmaken. Um, dan kun je dat Digital Editions gaan gebruiken. Dat had ik al allemaal gedaan, maar ik kreeg het niet werkend omdat dat Digital Editions zo ongelooflijk toegankelijk was. Maar nu is er sinds kort een beta versie 1.8. Die is iets beter te doen. Daar kun je in ieder geval zo'n e-book uh, als bestand mee uh, binnenhalen. Dan is het nog steeds beveiligd. Maar er zijn programma's om die beveiliging eraf te slopen... en dan kun je het dus weer netjes met iBooks of wat voor programma dan ook lezen. Want er zijn weliswaar, uh, die worden ook door die sites aanbevolen... Uh, appjes voor de iPhone om uh, die DRM-beveiligde boeken te lezen. Maar het probleem daarvan is dat ze niet voice-over toegankelijk zijn. Dus dan heb je er nog weer niks aan. Dus ja, de wereld ligt nu voor ons open... Uh, zolang we die beveiligingen kunnen kraken... Uh, het mag dan wel niet, maar dan moeten ze maar zorgen dat, uh, dat het wat klantvriendelijker en gebruiksvriendelijker uh, is geregeld, allemaal. Dat wou ik wel even kwijt. Ik vind het er zelf erg leuk. Ja, ik ben het helemaal met je eens. Ik vind het een prachtige ontwikkeling. Maar ik heb nog even zitten kijken in de App Store. Er zijn verschrikkelijk veel van die e-bookreaders. En er zijn er, een, ik denk wel een stuk of acht, negen, misschien nog wel meer, waar je ook uh, DRM iets met DRM uh, erbij stond. Ik, uh, zou er niet een van die uh, readers toegankelijk zijn? En waar je dus gewoon rechtstreeks die DRM codes uh, op je iPhone eruit kunt slopen, denk je, Rut? Ja, de, ik heb inderdaad gezien dat er ongelooflijk veel van die dingen zijn. Uh, ja, dan zou je ze allemaal één voor één moeten gaan proberen. Zij hadden uh, bij e-book bevalen ze aan, uh, wat was het nou ook alweer? Blue Fire Reader. En die was dus gewoon absoluut niet uh, voice-over toegankelijk. Dus die, die haalden dat boek keurig op, dat was er helemaal geen probleem. En ik kon de inhoudsopgave kon ik ook nog lezen, maar de eigenlijke tekst, dan uh, zweeg de zaak in alle talen. Alleen Kindle is een beetje toegankelijk, dat is echt een e bookreader reader. En dan kun je volgens mij alleen boeken van Amazon ook lezen. Maar die praten we alleen maar Engels, daar hebben we dus ook niks aan. En verder, van, de, van alle softwarepakketten is er niks toegankelijk. Behalve inderdaad Digital Editions. Uh, die previewversie. Ik kan hem met NVDA goed lezen. Maar ik wil niet achter mijn bureau en mijn PC een boek lezen. Ik wil lekker een bed met de iPhone. En, uh, en ze gaat dat prima. Ik heb een enquête ingevuld. Van een afstudeerproject. En er stond bij of je illegale boeken download. Heb ik geschreven ja. En blijft u dat doen? En dan heb ik ook geschreven ja. En ik heb ook geschreven waarom. Ik wil ze best betalen, maar dan wil ik ze wel kunnen lezen. En ik heb er zo over opgewonden, dus <laughs> ik ben helemaal tevreden. Ja, nou, daar ben ik het dus helemaal mee eens, inderdaad. Ja, dat, uh, Digital Editions is uh, met. Uh, waarschijnlijk met Jaws, want dat heb ik niet. Uh, Supernova bakt er ook niet veel van, maar met NVDA is het uh, prima te doen. In ieder geval. Uh, kan je, uh, kon ik hem autoriseren en kon ik dat boek uh, van die site afplukken en uh, uh, vervolgens uh, opslaan in een mapje. En, dan, een mapje. en dan, uh, nou ja, goed, dan moet je dus inderdaad iets met die beveiliging doen. Want uh, anders dan. Uh, want ik. Ik heb eigenlijk heb jij geprobeerd, Albien, om hem uh, met Digital Editions ook te lezen? Ja, en dat gaat gewoon. En je kunt het trouwens ook zonder uh, Adobe ID doen. Er staat een, uh, als je een klein beetje verder leeft, dan staat er uh, registreren zonder uh, Adobe ID. En dan heb ik het toch maar gedaan voor de Amerikanen op hun dak kijken. Maar je kan inderdaad met, met uh, Nvidia, en ook met windows je via Digital Edition-screen dan lezen. Oké, okay, dat had ik nog niet geprobeerd. Nou, dat je er gewoon heel blij van wordt, dat snap ik goed. Want het is natuurlijk echt belachelijk dat, dat, dat Adobe zo uh, uh, ontoegankelijk is die, um, om de DRM straf te halen. En wat Aline zegt van ja, achter, achter je PC zitten, lezen, dat wil je echt niet. Oké, okay, dankjewel. Uh, wie hadden we nog meer? Was er nog meer dingen die het melden waard waren? Anders gaan we door naar Nancy met cijfers. Ik ben namelijk heel benieuwd. Ik had een vraagje, uh, misschien is het al besproken hoor, uh, of we uh, een keer over Facebook uh, kunnen kletsen. Want ik moet alle mogelijke zeilen bijzetten om daar een beetje op te navigeren. En ik kan me niet voorstellen dat ik daar de enige in ben. Dus uh, is misschien een op. Misschien kunnen we wachten tot iOS 6 uitkomt. Want dan heb je een Facebook-integratie. Misschien is het dan een betere voice over toegankelijk. Ja, dat heb ik ook gelezen, gehoord. Sterker nog, de WWDC in de trein. Erg leuk, dus ik verwacht er een hoop van. Maar die is er natuurlijk niet morgen. Uh, ja, misschien zijn er mensen met enorme tips dan wel uh, voor iPhone of Mac. Maar uh, ja, leek mij leuk. Volgens mij komen er steeds meer mensen in, in, in de ban van Facebook en Twitter en dergelijke. Dus uh... ja, ik denk dat we maar een keer uh, een, we hebben het, dacht ik vorige keer ervoor voorbesproken, maar ze een verhaal moeten houden over alle social media apps, dus ook LinkedIn en uh, Facebook en jammer en weet ik veel wat voor hun dingen er allemaal zijn. Die ben ik dan nog vergeten? Twitter was ik nog vergeten. Um, ja, die facebook app is wel te doen en hij is ook op zich niet echt heel erg ontoegankelijk. Dat, dat, dat valt eigenlijk wel mee. Hij heeft een aantal knoppen die alleen maar knop, knop, knop, knop zeggen. Maar over het algemeen doen die ook gewoon niks. Die doen visueel ook niks. Ik heb mijn dochter dat een keer gevraagd, sorry, wat gebeurt er dan als ik op die knoppen tik? <laughs> zegt ze gewoon niks. En hij heeft ook een, uh, op een bepaalde plaats een koppeling. Uh, waar hij alleen maar koppeling zegt. Um. Maar die, die doet verder ook niks. Het is even wennen, maar we gaan hem zeker een keer doen, Egbert. Ik heb een aanvulling op die taxi-app. Laat horen. Nou, het is veel eenvoudiger. Soms zijn dingen eenvoudig. Er staat, vul je klantcode in die je met sms krijgt. Eerst krijg je van die algemene voorwaarden. Dan heb je ergens onderin een beetje verborgen knopje gereed. Daar klik je op. Dan krijg je een... Uh, een schermpje van. Uh, Voer je klantcode in die je met SMS krijgt. En daarna het knopje registreren. En daar kwam helemaal geen SMS en denk stick erin. ik, stik erin. En doe registreren. En dan heb ik hey, hij werkt. Klaar. Ja, maar dan heb je waarschijnlijk geen klantcode. En dan kun je denk ik geen ritten bestellen of Die zijn dan niet geldig, die bestelling, maar dat weet ik niet zeker. Maar hij is dus niet gekoppeld aan. Uh, uh, zij weten niet dat nu. Nou, zij weten nu niet dat jij. Jij bent met jouw telefoon. En daarom willen ze dat soort koppelingen, denk ik. Wel, dat weten ze wel. Want ik heb mijn naam ingevuld, e-mailadres en telefoonnummer. Ja, dat kan ik ook. Maar zij sturen jou juist die code naar jou toe. Naar jouw telefoonnummer. Zodat zij weten dat die code weer van jouw telefoon afkomt. Op die, op die manier koppelen ze dat, toch? Ik ga het gewoon proberen. En dan schrijven ze mij een feedbackje. Daar vangen ze om. Zeker doen. <laughs> ja, ik heb nog wel. Uh, echt, het liet net al vallen. De Worldwide Development Co Conference. Uh, van, uh, waar Apple nogal veel te vertellen heeft en zo. Um, um, Alwin, jij hebt dat waarschijnlijk ook gezien. Er kwam een berichtje binnen in het testforum van um, Ariadne-GPS: dat uh, de bouwer van Ariadne, Luca Giof Giofani, heet die man. ...is daar geweest en er is dus ook aandacht uh, geschonken aan de app. Uh, er stond ook een link bij, maar ik kreeg het niet aan de praat... ...dus ik weet niet of daar ook een videootje aan hangt. Maar dat lijkt me echt uh, helemaal prima dat dat is gebeurd... ...want dat betekent dat er ook op de WWDC aandacht is geweest... ...voor uh, dit soort apps en ook zeker voor toegankelijkheid. Hm. Ik was vandaag bij een fotoshoot met uiteraard Apple-mensen... ...want die werken alleen maar met dat soort zaken. En uh, die zagen mij... <coughs> Grote blinde meneer. Toen zeiden ze, oh fuck! Dat is die van die app. Niet ik, niet ik van de app, maar wel die hadden meteen de link. Die hebben ook de WWDC gezien. En die kwamen onmiddellijk met Ariadne op de proppen. Dus de promotie heeft absoluut geholpen. Dat was heel grappig. Ik vind het uh, mooi en het is inderdaad perfect dat, die, uh, dat er... Uh, ...oog voor toegankelijkheid is bij, uh, bij Apple. Ik moet zeggen, ik word daar toch wel heel erg blij van. Uh, Nancy, ik ben benieuwd naar jouw cijfers eigenlijk. Ja, nou, daar heb ik ondertussen opgezocht. Um, als ik kijk, de afleveringen 1 tot en met 10, die zijn 427 keer gedownload. De afleveringen 11 tot en met 20 zijn 753 keer gedownload. De, via de Blink Magazine uh, is uh, vooral de aflevering 12 favoriet met zijn 156 keer gedownload. En het minst populair is aflevering 4 met z'n 21 keer gedownload. De afleveringen 1, 12 en 13 zitten boven de 100 downloads. Dat is een beetje wat ik uh, je kan vertellen. Voor de rest heb ik ook nog twee vragen, maar ik laat even de mic los. Ja, dat is meer dan ik verwacht had eigenlijk. Uh, en dat er echt, echt dingen die boven de 100 zitten, dan... Uh, nou, ik... Uh... Ik ben blij en ik denk dat we met deze getallen het management hier wel uh, over de streep kunnen trekken om dit uh, verder door te laten gaan, lijkt me. Mooi, dan uh, mag ik nog twee vragen stellen. Ik weet niet of er ook uh, uh, slechtziende onder de luisteraars zijn, want het gaat over... Uh ik was bij een cliënt en daar zaten we even naar de vergroting te kijken op de iPads en, uh, op internet kun je met knijpbewegingen zeg maar vergroting maken klein en groot en uh, zij vertelde dat dat in Google uh, opzoeken, dus de Google website dat dat niet ging, dus ik denk nou, dat vind ik raar, dus ik ging dat op mijn eigen iPad bekijken en inderdaad ik kan daar dus niet vergroten met knijpbewegingen, Heeft iemand, uh, is iemand daarmee bekend of uh, is de nou ja, weet iemand hier wat op. Ik ga een iPad pakken en ik ga even proberen. Is dat onlangs uh, nent? Want uh, kon het eerst wel uh, nou niet meer of heeft dat volgens jaar nooit gekund? Want ze hebben sinds uh, vorige week woensdag hebben ze nou, niet hebben ze Google uh, technisch nogal op zijn kop gezet. We hebben daar met Skiplink ook in het een en ander aan problemen mee. Ja, het schijnt dat het daarvoor zeker kon. En uh, nou, ik denk dat het twee weken geleden is. Ja, zoiets zal het zijn dat het uh, opeens niet meer kon. Ja, dat zal wel de grote boze Google-omzetting zijn geweest. Ik, ik weet ook niet wat ze, waarom ze dat doen. Maar je hoort dat inderdaad meer. Ja, en terwijl uh, die uh, hoe heet het? volgens mij was Kees die zou even kijken op zijn iPad um, heb ik nog een andere vraag uh, vandaag ging ik kijken naar het printen vanaf de iPad nou, voor sommige printers, bijvoorbeeld uh, mijn zus heeft een Brother printer en een iPad en uh, ze installeert het appje en het print gelijk uit uh, nu was mijn cliënt even een HP printer geen e-print optie of R-print optie uh, dus ik moest uh, een appje downloaden en ik heb uiteindelijk de print direct gekozen. Maar die werkt zo dat je uh, eerst een uh, printerserver zeg maar moet installeren op je, op je gewone pc. Dus die moet aanstaan en dan kun je daar wat naartoe printen. Zijn er mensen die ervaring hebben met een HP printer zonder e-print of R-print? Uh, R de optie die jij gekozen hebt is de enige die mogelijk is. Dat er een... Uh... Een printserver in het netwerk moet zijn. Sommige duurdere ADSL modems zit die standaard in. Dus er hoef je geen pc uh, aan te hebben staan. En ja, volgens mij kun je het makkelijkste en Het snelste gewoon een uh, nieuwe HP printer kopen die het wel heeft. Ik denk ook dat dat de goedkoopste oplossing en de minst frustrerende is trouwens. Ja, ja. Ik zag gisteren in de folder van een hele grote groothandel een printer 4-in-1 R voor 65 euro. Nou, daar hoef je ja, we hebben nu voor print direct gekozen. We de, de upgrade is dus de volledige versie, 799. Uh, en inderdaad, ik denk dat je beter een andere uh, printer kunt kopen. Maar. Uh, het werkt nu, maar dat betekent wel dat je niet de optie hebt, um, zoals uh, mijn zusje zeg maar vanuit de broder heeft, uh, dat ze vanuit de mail of wat dan ook direct naar de printer kan sturen. Uh, dit is dat je eerst de print direct in moet en vanuit daar uh, webpagina's of documenten kunt printen. Wel toegankelijk trouwens. Ja, mooi hè. Maar uh, wat je zelf zegt, dat is nu het Wat je gewoon wil, dat je een mailtje gewoon selecteert of, of een document eraan hangt en die meteen zegt uh, e-print en weg met dat ding. Oké, okay, Kees, had jij nog gekeken op het PET of dat bij jou wel wil? Ik ben nog even bezig, want het heeft te maken met... Uh... Voice over uh, wel of niet gebruikt. Ik. ik ben nog even bezig. Vind je het heel erg als we daar dan de volgende keer op terugkomen? En ik heb je alle tijd om het uit te zoeken. Ik weet het in twee tellen. Kom zo. Ga maar verder. Kom ik er nog even tussen. Egbert, ik hoorde jou net zeggen dat jij in de trein naar de WWDC had zitten kijken slechts luisteren. Ik heb dus even op mijn uh, pc hier wat zitten rommelen. Wanneer was dat? Uh, maandagavond om, om dat voor elkaar te krijgen. Maar dat lukte echt voor gemeter. Ik draaide in kringetjes rond uh, op de website. Helemaal er niet aan. En dacht om dat op mijn iPhone te doen. Uh, uh, Ligt mij eens in. Hoe heb jij dat voor elkaar gekregen? Niet voor te laat. Ja, dat is een weinig spannend verhaal. <coughs> Helaas. Ik heb een link gekregen. Uh, en anders had ik inderdaad ook iemand uh, gevraagd van... hé, hey, uh, help even. Want ook op de iPhone is het uh, op de website zelf niet zo heel handig. Er staat van alles en je moet precies weten waar je moet zijn. Dus toen ik de link helemaal had, kon ik het ook. Maar uh, de, de credits moeten naar Petra. Want die heeft het... Oh, Oké. Okay. Ja, je draait inderdaad in kringetjes rond. En dan krijg je, je zo'n link van... Uh, Bekijk de WWDC. En dan krijg je een flashplayer die dan weer niet uh, toegankelijk is en zo. Dus ik, uh, ik heb het later, een paar dagen later ook nog geprobeerd. Ik denk, dat kijk ik eens even naar de, de video daarvan. Maar ik ga het wel eens even op YouTube opzoeken. Dan zal het wel, uh, wel lukken, denk ik. Want ik ben inderdaad benieuwd... Wat, uh, of daar inderdaad uh, in de video ook iets naar voren komt... van wat uh, uh, Luca heeft uh, verteld over Ariadne. Ja, hij vertelt dat hij uren in een bos kan lopen en dat hij daar een heel blij puppy van wordt. Niet in die woorden natuurlijk, maar dat is het wel ongeveer. En uh, toen ik dat hoorde dacht ik, hé, hey, wat leuk. Dus toen heb ik daarna zelf ook Ariadne weer eens aangezet. En vanwege mijn nieuw aankomende geleidehond uh, de, de looproute gemarkeerd, want die ken ik niet en die is ook door een bos. En dat werkt, dus het heeft in elk geval voor inspiratie gezorgd. Uh, en verder is die hier ook erg het bekijken waar. Ik zal zo kijken tom of ik de mail nog heb. En als die er is, dan stuur ik hem naar en dan krijg je de link van me. Ik wou ook haar een linkje. Ja. Bij mij is het ook niet. En ik heb ook wel een vraag van Ariadne, dadelijk. of stop ik uh, misschien nog even. Want bij mij uh, woont dus niet wat ik wou. Nou, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet zo snel Lyrisch, maar ik vond het echt een geweldig programma. Dus misschien kunnen we straks, nadat nou, we hier uitgeklet zijn, nog even blijven hangen met een paar mensen, als dat zinvol en nuttig is. Want uh, dat lijkt me leuk. Ik word er wel heel vrolijk van en uh, heb ik nog wel eens vragen. Maar... Ja, gaat goed. En de link zal ik sturen, Alwin, of ik zet hem op het voor. Nee, ik kan uh, niet met een knijpbeweging zoomen met de iPads in Safari. Wel drie keer tikken en dan gaat hij een deel groter en weer drie keer tikken met drie vingers. En dan gaat hij een deel kleiner. Als dat de vraag was. Ja, dat was de vraag. Oké, okay, dan uh, wil ik bij deze deze... ...podcast gewoon weer afsluiten. Jullie allemaal hartstikke bedanken. Uh, ik blijf dit erg leuk vinden. Ja, ik denk dus dat we hiermee door kunnen gaan. Groeten wat mij betreft. Hoi hoi en een fijn weekend.